11 uur, Jobboots met het NOS-journaal. Tourbaas Prudhomme noemt de aanrijding waarbij Johnny Hogerland vanmiddag ten val kwam onaanvaardbaar. Hij zegt dat de toerdirectie zich morgen gaat beraden op maatregelen. De renner van Vacan Soleil kwam hard ten val op het moment dat hij in een kopgroep reed. Een toerauto reed de Spanjaard Flecha aan en die nam Hogerland mee in zijn val. De Nederlander belandde daardoor in het prikkeldraad. Hogerland heeft diepe snijwonden en kreeg in het ziekenhuis 33 hechtingen. Hij zei na de etappe een zeeuw krijgen ze niet kapot, maar was zichtbaar geëmotioneerd door de val. Hogeland hoopt dinsdag weer aan de start te staan. Morgen is een rustdag in de Tour. De auto die de renners aanreed is van de Franse televisie en is uit de Tour gezet. De Franse tv-zender heeft excuses aangeboden. De etappe werd vandaag gewonnen door rabo-renner Sanchez. De Fransman Veuclair nam de gele trui over van Hushkoft. Klassementsrenners Vino Kurov en Van den Broek... moesten na valpartijen in het peloton afstappen. In Rusland worden nog meer dan 100 mensen vermist... na een ongeluk met een cruiseschip op de Wolga. Voor hun leven wordt gevreesd. Het schip zonk in de regio Tatarstan... zo'n 700 kilometer ten oosten van Moskou. Aan boord waren meer dan 180 mensen... Aanvankelijk verklaarden de lokale autoriteiten dat vrijwel alle opvarenden terecht waren, maar die verklaring werd later ingetrokken. Het cruiseschip ging ten onder op zo'n drie kilometer afstand van het vasteland. Mogelijk zijn sommige passagiers zelf naar de kant gezwommen. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De Russische regering heeft een onderzoek aangekondigd. De vijf mannen in Overijssel die zijn aangehouden na de dood van een bezoeker van een discotheek in Rijssen zitten nog vast. De politie heeft een team van 18 rechercheurs op de zaak gezet en is op zoek naar getuigen. Ook worden beelden van beveiligingscamera's bestudeerd. De politie zegt dat er nog veel onduidelijk is over de ruzie in de discotheek, die uiteindelijk een man van twintig uit Wierde het leven kostte. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat hij zelf heeft geslagen. De aanleiding van de ruzie is niet duidelijk. Het is ook nog onbekend of de vijf verdachten het slachtoffer kenden. De nieuwe IMF-directeur Christine Lagarde waarschuwt voor instabiliteit in de wereldeconomie als de Amerikaanse schuldencrisis niet wordt opgelost. Ze roept de Democraten en de Republikeinen in de Verenigde Staten op een compromis te sluiten over de aanpak van de schuldencrisis. Amerika heeft het plafond van de staatsschuld bereikt. Als er geen overeenstemming komt over een verhoging van de begroting is het land binnenkort niet meer in staat om alle rekeningen te betalen. Vanavond spreekt president Obama met de verschillende partijleiders opnieuw over een oplossing... maar die is door de grote politieke meningsverschillen nog niet in zicht. De Amerikaanse minister van Defensie Panetta is na zijn bezoek aan Afghanistan doorgereisd naar Irak. De nieuwe baas van het Pentagon eist dat de regering in Bagdad meer doet om aanvallen van militanten op Amerikaanse troepen te voorkomen. Er zijn nog zo'n 50.000 Amerikanen in Irak om het leger te adviseren... De militaire operatie werd vorig jaar afgesloten. Eind dit jaar moeten alle militairen terugkeren naar de VS. Maar Panetta wil van de Iraakse leiders weten... of er daarna toch nog Amerikaanse troepen in Irak nodig zijn. Panetta werd ruim een week geleden minister van Defensie. Daarvoor was hij de hoogste baas bij de inlichtingendienst CIA. In Seero's kerken in Zeeland zijn twee mannen om het leven gekomen bij een ongeluk. De lichamen werden gevonden in een weiland. In de buurt lag een motorfiets is nog onduidelijk wanneer het ongeluk precies is gebeurd. De politie in Zeeland vermoedt dat de motor uit de bocht is gevlogen en dat de twee mannen daarbij zijn omgekomen. De regering van Turkmenistan zegt dat er bij explosies, eerder deze week in een militaire opslagplaats, 15 mensen zijn omgekomen. Eerder zei de regering dat er geen slachtoffers waren en dat de explosies in een vuurwerkfabriek waren. Het aantal van 15 doden wordt betwist door mensenrechtenorganisaties. Die zeggen dat er 200 mensen zijn omgekomen. Het autoritair geleide Turkmenistan is een gesloten land... waardoor berichten moeilijk te verifiëren zijn. De ontploffingen waren donderdag en vrijdag op zo'n 20 kilometer... van de hoofdstad Ashjabat. Ze zouden zijn veroorzaakt door het extreem warme weer. Hulpdiensten zijn gisteravond massaal uitgerukt... op het Hollands Diep bij Numansdorp. Het kustwachtcentrum was gewaarschuwd... omdat de rode lichtkogels boven het water waren gezien. Behalve een boot van de kustwacht voerden ook boten uit van Rijkswaterstaat, de politie en het bergingsbedrijf. En er werd een politiehelikopter ingezet. Na een korte zoekactie bleken de rode lichtkogels afkomstig van een jacht waar een groot feest aan de gang was. De opvarenden hadden het noodvuurwerk afgestoken ter ere van het vertrek van het jacht voor een wereldreis. De kustwacht heeft aangifte gedaan bij de politie vanwege misbruik van noodsignalen. Het weer vannacht koelt het af naar zo'n 13 graden, morgen veel zon. Het wordt 20 graden aan zee en in Limburg plaatselijk 25 graden. Dinsdag nog een paar graden warmer, maar vanaf woensdag kans op buien... en lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv. De krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Max van Wezel. Een hele goede avond. Een paar jaar geleden schreef de Franse correspondente Sophie Perrier een boek over de mannen van Nederland. Het werd een weinig vleiend portret. Nederlandse mannen bedoelden het goed, maar ze waren bot, nuchter, zakelijk en nooit geland. Een generalisatie, denk je dan, want zo zijn ze vast niet allemaal. Toen ik bijvoorbeeld Jan Kees de Jager voor het eerst ontmoette... dacht ik, dit is nou een charmante, openhartige en joyeuze Nederlander. Maar nee, de Grieken, Fransen en Portugezen weten beter. Het staat inmiddels vast. Ook Jan Kees de Jager is een echte Hollandse man.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 I won't let you leave my love oh, I won't let you leave. in 1970 draaide de film Midnight Cowboy in de bioscoop en daarin zong Nielsen Everybody's Talking. Welkom bij Het Oog met vanavond veel aandacht voor Jan Kees de Jager... de Nederlandse minister van Financiën... die zo'n beetje het hele zuiden van Europa op de tenen heeft getrapt. Ik ben Nederlander, dus ik mag bot zijn, was zijn eigen verklaring voor zijn gedrag. We nemen straks de schade op. Siegfried Brakke werkte jarenlang bij de Belgische TV... voordat hij politicus werd voor de vlaams nationalistische partij... En VA. Hij legt straks uit waarom zijn partij nee heeft gezegd... tegen de laatste voorstellen van formateur Di Rupo. Er is veel geschreven over het verband tussen de gestegen welvaart... en de toename van hart- en vaatziekten. Maar waarom heb je dan ook steeds meer hartpatiënten... in de sloppenwijken van Nairobi? De Amsterdamse arts Steven van der Vijver gaat het onderzoeken. En de negende etappe van de Tour de France van dit jaar... zal menige wielrijder nog lang heugen. De ene botbreuk na de andere valpartij tijdens de rit van Iswaar naar Saint-Vloer. Aandacht daarvoor in 5 voor 12. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 10 juli. Wielrenner Johnny Hogerland gaat ervan uit dat hij dinsdag gewoon in de Tour mee mm, Ja, normaal gesproken wel. Ik ben een zeewa. Hogerland werd tijdens de negende etappe bij een botsing met een auto van de Franse TV van zijn fiets gelanceerd. Hij kwam in een hek met prikkeldraad terecht. En nu heeft hij drie diepe sneeën en een hoop hechtingen. Elf op mijn beel, uh, elf hier en uh, elf op mijn kuit. Hoogland kon zichzelf niet uit het prikkeldraad trekken. Zijn ploegleider Michel Cornelissen moest hem helpen. Hoogland zat onder het bloed en had veel pijn. Maar hij klom weer op de fiets en dacht... Mijn vriendin, hoe zou zij zich voelen? Ja. Ik heb gezegd tegen Michel, wel, uh, mijn vader en mijn vriendin... dat dat goed is. Maar nu hij van de eerste schrik is bekomen... beseft hij dat het veel erger had kunnen aflopen. Op dit moment ben ik blij dat ik nog leef. Ik vertel het met mijn kop op een paal en is het over. Het fenomeen bestond 168 jaar, werd binnen een week de nek omgedraaid... en vandaag kwam de laatste editie van de zondagskrant News of the World uit. De oplage was voor de gelegenheid verdubbeld... maar toch was de krant op veel plekken snel uitverkocht. Do still have any copies left? No, the woman. and en dus moest deze man verder. Verder op zoek naar een exemplaar. I have to. It's my mission this morning. Anderen hadden meer geluk en wisten er wel een te bemachtigen. Deze vaste lezer vindt het een schande dat de krant ophoudt te bestaan. Het geeft elke beroemdheid een vrijbrief om met wie dan ook het bed in te duiken zonder dat hij het weet. Dit is the laatste nieuws van de wereld. Dit is zo so sad. All these scumbag footballers. They can do what they want en no know what they've been doing what they've been who they've been sleeping with. It's a sad De schuldencrisis in de Verenigde Staten vormt een potentieel gevaar voor de wereldeconomie, zegt de nieuwe IMF-topvrouw Lagarde. De VS heeft het wettelijk vastgelegde schuldenplafond bereikt. Dat moet worden verhoogd om de rekeningen te kunnen blijven betalen. Daarvoor is overeenstemming nodig tussen de Democraten en de Republikeinen, maar die is ver te zoeken. Volgens Lagarde moet er snel een akkoord komen. Clearly, this issue of the debt ceiling has to be resolved, as otherwise uh, there would be a hike in interest rates. Uh, there would be a much heavier burden to be borne by all the U.S. taxpayers. En het blijft volgens Lagarde niet bij hogere rentes voor de Amerikaanse belastingbetaler. Ook de rest van de wereld zal er gevolgen van ondervinden. Real uh, nasty consequences, not just for the United States, but for the entire global economy, because US is such a big player. Dat er in een discotheek wel eens wordt gevochten, is geen nieuws. Maar in discotheek Lucky in Reizen liep het afgelopen nacht helemaal uit de hand. Een man uit Wierde overleed nadat hij in elkaar was geslagen, zegt de politie. We kregen melding van de uh, beveiligers: uh, dat een jongen na een ruzie in kritieke toestand uh, is overgebracht naar een eigen EHBO-post. Maar hij is gelijk overgebracht naar het ziekenhuis en uh, hedenochtend is hij overleden. De politie heeft vijf disco-bezoekers gearresteerd. Een jongen zag hoe de man werd afgetuigd. Heel veel jongens waren. Uh, waren me aan het trappen. En. Uh, die jongen, er lag allemaal bloed en alles. En. Uh, ik vond het. Uh, aardig, erg erg uh, gedaan. wat ze hebben gedaan. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En naast bezit Martijn Nijhuis helaas de krant van morgen. Ze staat in trouw een terugblik op de EHEC-crisis door Mark Sprenger. Dat is de Nederlandse directeur van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Controle. Zeg maar het Europese RIVM. Zijn conclusie? Het Europese instituut heeft nog te weinig macht. Als het gaat om de volksgezondheid weigeren de meeste landen om zaken uit handen te geven. Terwijl je eigenlijk mensen zou moeten sturen naar elk land... dat met zo'n epidemie te maken krijgt, zegt de directeur. Om te helpen bij de bestrijding van de uitbraak... en om informatie sneller uit te wisselen. Dat is de tweede conclusie, de communicatie moet veel beter. De Duitsers bijvoorbeeld kwamen steeds weer met andere besmettingsbronnen. Sla, komkommers, bepaalde restaurants. En de derde conclusie, er moet meer worden geïnvesteerd... in microbiologische laboratoria. Want zo kunnen nieuwe besmettingen sneller worden vastgesteld. In een juwelierszaak in Nijmegen zijn jonge allochtonen niet langer welkom, meldt de Telegraaf. De eigenaar liep eerder dit jaar een gedeeltelijke dwarslesie op. Hij viel samen met de overvaller van buitenlandse afkomst... door een hekwerk bijna zes meter naar beneden in een bouwput. Eerder kreeg hij een kogel in zijn borst. Ook toen was de overvaller een allochtoon. Allerlei brancheorganisaties snappen daarom heel goed... dat hij geen jonge allochtonen meer in zijn zaak wil. Maar er is ook een klacht tegen hem ingediend wegens discriminatie. De reactie van de juwelier... Ik leg het verhaal graag aan de rechter uit. Waarom zou ik de problemen over mezelf afroepen... door ze toch binnen te laten? Marokkanen van 16 jaar hebben hier niets te zoeken. Ze kunnen toch niets kopen. Het VU-medicentrum kampt met een grote muizenplaag... Er worden talloze muizen gezien in het Amsterdamse ziekenhuis... melden medewerkers anoniem aan Spits. Volgens een woordvoerder komen de problemen door een verbouwing. Er wordt gegraven en de beesten zoeken daarom een ander heen komen. Er zouden zelfs ratten zijn gesignaleerd. En een medewerker zegt dat hij ook een kakkelak heeft gezien... bij de kluisjes in het hoofdgebouw. Dat noemt de leiding van de VU onzin. Die gelooft de verklaringen niet. Er is ook veel kritiek op het ouderwetse systeem voor buizenpost. Er zouden wel eens karretjes vast komen te zitten met daarin belangrijke dossiers, waardoor operaties zelfs moeten worden uitgesteld. En een dokter zegt: soms wachten we op afgenomen bloed en dan vinden we een los plasje bloed en een gebroken buisje. De Volksraad heeft het over de nachtconcerten van Prince op North Sea Jazz. De organisatie had aangekondigd dat al die concerten anders zouden zijn. En dat klopt, zegt de verslaggever. Vrijdag was het ronduit belabberd. Toen speelden die bijna alleen platgespeelde covers. Bovendien was het geluid veel te hard en lelijk afgesteld. Zaterdag was het fantastisch. Toen imponeerde Prins met werk dat minder voor de hand lag. En hij bezorgde iedereen een kippenvelmoment met de toegift. Het nummer The Beautiful Ones. En in de pers gaat het over spionage. Als we de krant mogen geloven, wordt op steeds meer plekken in ons land stiekem gecontroleerd. In het taxiverkeer en in winkels waar games worden verkocht. Er zijn zelfs plannen om overheidsspionnen in te zetten die zich voordoen als... Hulpbehoevende bejaarden. Die kijken dan incognito rond in verpleeghuizen. Bijvoorbeeld om te checken hoe het zit met hygiëne. En de voedselbare autoriteit huurt dan een tijd jongeren in... die langs kroegen en evenementen gaan. Ze checken of er gerookt wordt... of alcohol, alcohol wordt gedronken door minderjarigen. Nou, als dat zo is, dan klikken ze bij een inspecteur in de buurt... die gauw procesverbaal komt opmaken. spioneren verdient lekker maximaal 2500 euro per maand. Maar, zegt de verslaggever, dan moet je wel je ziel inleveren. En nu zou er muziek moeten komen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Prince dus, die van die hele slechte, maar ook die hele goede concerten op North Sea Jazz. Dit was, was Most Beautiful Girl of the World. Nou, we gaan het weer eens over de Belgische politiek hebben. U weet het, al ruim een jaar is België regeringsloos. Formateur Dirk Rupo schreef een voorstel om de formatie weer nieuw leven in te blazen. Maar de grote winnaar van de verkiezingen van vorig jaar... de Vlaamse nationalistische partij N-VA moest er niks van hebben. Aan de telefoon is volksvertegenwoordiger voor de N-VA... en oud-journalist Siegfried Brakke. Goedenavond, meneer Brakke. Goedenavond, meneer Van Weert. Vindt u partij het erg dat er nog steeds geen regering is? Of, het is toch een beetje frustrerend aan het worden? Het is frustrerend en het is bovendien erg dat we geen regering hebben, want we hebben een regering nodig om een aantal hervormingen te kunnen doorvoeren waar we overigens in België nog lang niet mee begonnen zijn, terwijl andere landen daar al een stuk mee opgeschoten zijn. En dat maakt het natuurlijk erg dat we geen regering hebben. Waarom dan toch nee gezegd tegen de voorstellen van uh, formateur Di Rupo? Want hij zag dat zelf als uh, ja, heel, heel krachtig en kranig van hem. Is het nu net? Hè? Die hervormingen zaten er absoluut niet in. Uh, in tegendeel. Het was eerder een, laten we maar zeggen, zuidelijk model wat erin zat. En, wat is een zuidelijk model? Uh, ja, wij, wij zijn geen Griekenland, maar om net geen Griekenland te worden, moet je dit soort voorstellen afwijzen. Weet u, de kern van het probleem in België is dat er twee democratieën zijn. Eén uh, in het noorden en één in het zuiden, om het makkelijk voor te stellen. En die willen alle twee een totaal andere richting op. En dat krijgen we dus niet opgelost. Had u toch niet uh, ja, kunnen zeggen van... nou ja, we zijn het niet helemaal met die voorstellen van die Ruepo eens. Het is een beetje zuidelijk en Waals allemaal. Maar we gaan in elk geval praten, dan kan België in elk geval weer verder... bekennen en dat, dat is een beetje een, een, een partijgeheim dat er effectief ja, in de partij een discussie is geweest of we niet ja maar moesten zeggen dan wel nee uh, finaal hebben we de afweging gemaakt dat de tekst die meneer roepo heeft voorgesteld zo ver lag van wat niet ons partijprogramma maar het gezamenlijke Vlaamse partijprogramma, de zogenaamde octopusnota, dat het er zo ver van verwijderd was dat we ...onderhandelend vanuit die tekst... ...het nooit konden krijgen... ...ongeveer op de plaats waar wij dachten... ...in een compromis te moeten landen. En dus is het een zaak van eerlijkheid... ...eigenlijk ook een zaak van geloofwaardigheid... ...om niet ja maar te zeggen... ...maar gewoon nee en ik wil er u op wijzen... We, zijn, uh, van, we hebben dat donderdag gedaan, maar vandaag is daar de tweede partij van Vlaanderen, met name de Christen-Democraten, bij monden van de Vlaamse minister-president Chris Peters, bijgekomen om dus even zo goed ook nee te zeggen. Ja. En hoorde u zelf, als ik in uw hart mag kijken, meneer Brakke, bij de mensen die eerst ja maar wilden zeggen of gelijk nee? Uh, ik ik, ik bekend dat ik bij de mensen was die eerst ja maar uh, wou zeggen. Ik moet Daaraan toevoegen dat dat een tactische, strategische overweging was... Maar in ons gesprek hebben we een. In, in onze partij, beter, hebben we een, een heel open gesprek uh, gehad. We hebben de gewoonte om ook naar elkaar goed te luisteren. En diegenen die erop wezen. dat je eigenlijk jezelf niet mag bedriegen. en zeker ook de kiezers niet mag bedriegen. en dat als het nee is, dat je dat ook maar moet zeggen. ja, die hebben het overwicht gehaald. En eerlijk gezegd, bij nader toezien. kan ik die mensen ook wel volgen. En we zijn. Eendrachtig, zoals dat heet, uit de vergadering gegaan met een unanieme nee. Neem niet weg dat uw partij nu toch als de spelbreker wordt gezien. In elk geval in Wallonië. Goed, daar hoef je misschien als Vlaming niks ja. van aan te trekken. Maar uh, trekt u zich dat verwijt wel aan? Eerlijk gezegd niet zo hard veel. Omdat uit allerlei peilingen en polls blijkt... dat de, de, de, een behoorlijk grote meerderheid van Vlamingen achter ons bijstaat. U, u weet ook dat wij... We hebben de verkiezingen gewonnen, maar sindsdien zijn we in de peilingen... alsmaar gestegen. En ik denk dat we eigenlijk de plicht hebben... om heel eerlijk om te gaan met onze kiezers... en bij uitbreiding met heel Vlaanderen... en gewoon te zeggen waar het naar onze inschatting op staat... met een duidelijk verhaal... uitleggen waarom je nee zegt... blijven zeggen ook dat je absoluut een regering wil... maar niet om het even welke regering... die om het even wat doet... wel een regering die de dingen doet... die overigens door Europa... en dat zijn ook jullie, Nederlanders... die ook door Europa worden opgelegd. Ja, want wat, wij doen iets met wat pensioen Wat je met de beste van de wereld niet kan zeggen... van de nota ja. van de heer Di Rupo was... dat hij de aanbevelingen van de Europese Commissie aan het volgen was, wel in tegendeel. Vertrouwt u op de andere uh, Vlaamse grote partijen, de christen-democraten en de liberalen? Want stel dat die zo opportunistisch zijn om u te laten vallen en toch gaan regeren, dan staat u ja, alleen. Ja, dan moeten ze dat maar doen, dat is toch heel eenvoudig. Er is een meerderheid. maar nog eens, vandaag is gebleken dat de, de woordvoerder, de meest populaire figuur van de christen-democraten, ook nee zegt. Ik denk dat de liberalen, die ja maar hebben gezegd, en dat is heel verbazingwekkend, want wat Dedy Rupo voorstelt... ...is eigenlijk een soort van, ja noem het een lawine... ...maar ik zal bescheiden zijn en zeggen toch wel heel veel overrompelende bijkomende belastingen. Wel, ik begrijp eerlijk gezegd niet hoe liberalen dan ja maar kunnen zeggen. Ik weet, het verhaal van de liberalen is dat ze de lawine aan belastingen net willen tegenhouden... ...maar dat lijkt mij eerlijk gezegd vertrekkend vanuit die tekst van meneer Dedy Rupo toch wel een, een heel serieuze oefening die we echt als onhaalbaar mogen beschouwen. Of zijn, ze, of zijn ze bang, de christen-democraten en de liberalen, dat ze electoraal hun eigen graf graven als ze u loslaten? Naar het schijnt, maar dat is een afweging die ze zelf moeten maken natuurlijk. Uh, wat wij proberen te doen, en ik ben behoorlijk nieuw... Niet in de politiek, want ik heb als journalist heel lang de politiek gevolgd, maar in, in de partijpolitiek wel. En wat wij proberen te doen, dat is ja, de werkelijkheid inschatten en niet te veel strategische spelletjes spelen. En niet te veel antwoorden geven die alleen maar retoriek zijn. We proberen een, een waar verhaal. Naar mensen te brengen, een verhaal wat we ze zelf geloven. Ziet u, meneer Van Wezen, dat is het probleem. Hoe moet u aan mensen iets wijs maken wat je zelf niet gelooft? Dat zie ik eerlijk gezegd. Ik heb dat als politiek journalist door te veel Vlaamse politici zien doen, namelijk dingen verkondigen die ze zelf niet geloven. Hoe gaat dit aflopen, meneer Brakke? Valt België uit is, elkaar, het, of dat... gaat dit louterend werken? Of... Ik ben niet zo pessimistisch, hoewel het er natuurlijk niet goed uitziet na een jaar en zoveel maand. Maar uh, in dit land, en als je de geschiedenis goed bekijkt, hebben we nog heel zware crisissen gehad voor er een doorbraak was. En vandaag hebben uh, de Christen-Democraten, en dat is een vraag waar we ons kunnen bij aansluiten, gevraagd om aan ja, meneer Die Ruppel om een nieuwe nota te schrijven. We zullen zien een hoe het afloopt. En misschien gebeurt dat wel. Ik dank u voor uw commentaar. Sifri Brakke. O little black dresses cause I'm so tired of this t-shirt so tired of crying off all my makeup and I'm just so tired of waking up with a love. We blijven in Noordse jazz sfeer met Diana Birch. Was dit? Deze week komen de ministers van de EU, de ministers van Financiën van de EU, weer eens bijeen om, uw raad uit nooit, over de Griekse schulden te spreken. Onze minister van Financiën Jan-Kees de Jager speelt op het Europese toneel de laatste tijd een opvallende rol. Hij stelt zich heel streng op tegenover de Grieken. En er zijn landen en EU-functionarissen die zichzelf rot aan hem zijn gaan ergeren. We gaan een rondje maken door Europa. In Portugal, correspondent José da Silva. Goedenavond. Goedenavond. Uh, José, weten ze in Portugal wie Jan Kees de Jager is? Nu wel, ja. Nu wel, door zijn opmerkingen over Griekenland. Want hij heeft nu zijn opmerking gericht aan Griekenland. Hij vindt daar dat er vast strenger tegen die schuldenproblematiek in Griekenland moet worden gekeken. Nou ja, Portugal op dit moment, zoals je weet, heeft ook een groot probleem. Ze zijn bezig om bezuinigingsmaatregelen hier te nemen, omdat ze 78 miljard euro hebben gekregen van Europa en van het IMF om de problemen hier op te lossen. En men is gewoon bang hier dat het de tweede Griekenland wordt. En de opmerkingen van de jaren helpen totaal niet. Dat soort van. Meer onrust in Portugal. Nou, vorige week hadden we Almoedis, een ratingsbureau, hier, die uh, Portugal met vier sta stappen verlaagd. Dat betekende enorme onrust hier in Portugal. De rente voor de staatsobligaties, Portugese staatsobligaties, uh, ging uh, ontzettend omhoog, uh, naar 20 op dit moment. Nou, Dat is niet te houden, niet te betalen. Vindt ze in Portugal en... dat een Nederlandse minister de Portugese de les mag lezen? Nou, dat vinden ze eigenlijk niet hier en zeker niet op dit moment. Ze vinden het eigenlijk een beetje, ja, er wordt niet veel gesproken... maar wat er gezegd wordt over de jager, vinden ze dat het een beetje dom is... dat hij op dit moment in dit soort opmerkingen komt. Omdat Europa juist eensgezind moet zijn op dit moment... waar het gaat om de problematiek van de schulden van de landen in, in Zuid-Europa... zoals uh, uh, Griekenland, Portugal en wellicht nu Italië. Er wordt morgen gesproken, over gesproken in Brussel. Ze vinden juist dat er nu eenheid moet zijn, want uh, ja, de... de, de de voortzetting, of de toekomst van de euro staat op het spel. De toekomst ja. van Europa staat op het, het spel. Dat vinden niet leuk, duidelijk. Nemen ze het Nederland kwalijk in Portugal? Of, of denken ze gewoon, nou ja, die, die jager komt uit het noorden van Europa. Daar zijn ze nou eenmaal op financieel terrein een beetje streng. Ja, nou... Ja, het is namelijk zo dat ze vinden eigenlijk dat ze zijn mond voorbij praten. Ze vinden eigenlijk... Kijk, als Duitsland dat zegt, of, uh, of Frankrijk, dat zijn de grote landen in Europa... dan kunnen ze het net hebben hier, want zij financieren Europa, vinden ze hier... en zij zijn belangrijk voor de toekomst van Europa. Uh, uh, zij financieren al die hulppakketten in het zuiden zoals we weten. Dus dat kunnen ze net hebben. Maar al die, als die kleine landen nu uh, ook gaan ageren tegen uh, de, de zuidelijke landen... want die maken er een potje van, zoals de jagers zeggen... moeten strenger tegen die landen uh, ageren... Of moeten strenger tegen die landen zijn... Ja, dat kunnen ze net niet hebben. Op dit moment in Portugal zeker niet. Omdat Portugal zeker niet een tweede Gr Griekenland wil worden. Dat denkt het niet te zijn in elk geval. Dank je. Annette Bierchel, correspondent in Nederland voor de Duitse Radio onder andere. ze Jan Kees de jager in Duitsland, Annette? Ja, inmiddels ook. Dat is een beetje hetzelfde antwoord als de collega in Portugal zegt. Uh, nee, er is veel uh, belangstelling uh, op het ogenblik van, van de positie van, uh, van Nederland. En uh, er zijn inderdaad ook interviews met Jan Keester Jager... over wat zijn positie is in verband met de Griekenlandsteun. En wat is het oordeel daarover? Is dat net zo hard als in Lissabon en omgeving? Nee, dat is duidelijk anders. Want er wordt natuurlijk toch uh, Nederland wordt inmiddels in deze kwestie gezien... als een soort van bondgenoot van, van Angela Merkel. Kijk, Angela Merkel heeft, het, uh, heeft een uh, even soort uh, harde positie... ten opzichte van Griekenland en verdere steun. En uh, ziet zich nu toch uh, ook gesteund van, van Nederland... die dezelfde soort van positie inneemt. En dat ze dus uh, bijvoorbeeld eisen... dat er een substantiële bijdrage van de privacy. De financiële sector. Dus er is Kom. wel waardering voor de Nederlandse houding voor de houding van minister Daar is de wel, wel, wel waardering, ja. En daar wordt dus ook degelijk naar gekeken dat uh, ja, Nederland ook een beetje dezelfde soort uh, harde positie inneemt, omdat er ook uh, binnenlandse druk is. En Nederland, ja, met name natuurlijk ook uh, ingegeven door de PVV uh, als, als gedoogsteunpartner van de regering. Maar Angela Merkel heeft het natuurlijk duidelijk ook moeilijk. Daar is de steun in de, in de bondstag, die is de. Dus uh, aan het afnemen, ook in de, uh, uh, in, de, in de bevolking is dat zo. En de populariteit van Angela Merkel is uh, ja, op een lage, heel laag niveau. En dan is ook nog dat, uh, uh, tegenwoordig uh, buigt zich de constitutionele hof... dus het hoogste gerecht van Duitsland over de vraag... of het überhaupt mag, dit hele steunpakket aan Griekenland. Dus Angela Merkel is een lastige positie. Dus die is blij dat er inderdaad een van Nederland de nu... is. Ja, <laughs> zo zou je het kunnen zeggen, ja. Annette Bierschel, de Duitse correspondent in Nederland. En dan NOS-collega bij de Europese Unie, Tijn Sade. Ook een goedenavond, Tijn. Goedemorgen. Wordt Jan kees de Jager gewaardeerd bij de Europese Unie in Brussel? Nou, in ieder geval kennen ze hem allemaal, maar dat uh, zal geen verrassing zijn. Ja, we hebben het allemaal een paar weken geleden ook kunnen zien en horen. Hè. Trots melden minister de Jager midden in het uh, eurocrisisberaad... in het uh, beraad over de Griekse crisis vooral hoe de Griekse minister hem de lastigste man van Europa noemde. Nou, daar sloeg de jager zich bij op de borst. Dat is kennelijk een geuze titel geworden. Ik denk dat je toch heel erg moet zien dat de jager nu namens de regering Rutte... echt het gezicht is geworden van de nieuwe wind die uit Nederland waait. Ooit al een royale, loyale Europese partner. Nu toch meer het land dat op de rem gaat staan. Een land dat niet langer het Europese project trekt. Maar ze is toch uh, ja, meer naar binnen keert en uh, geen leidende rol opeist. En overigens daardoor ook geen Europese topposities meer in de wacht sleept. Maar dat is weer een ander verhaal. Nou ja, wij zeggen, of, uh, althans onze minister van Financiën zegt... wij letten gewoon goed op de centen van de Nederlanders. Daar ben ik voor. Ja, oké, okay, maar er is toch ook wel wat irritatie in Europa. Want uh, ja, kijk, in Nederland staat er namens die banken en pensioenfondsen... Uh, veel minder geld uit in een land als Griekenland... als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland... Uh, daar is het echt ernst, daar gaat het over tientallen miljarden en dat uh, die claim van de jager over de banken moeten meedoen en we zijn streng en geen cent meer naar Griekenland, ja, dat uh, wordt toch steeds meer door uh, zijn collega's in Europa gezien als een hoop lawaai maken dat het nou eenmaal vrij goed doet in het uh, ja, groeiende euro Nederland. Um, hij is zelf niet erg onder de indruk als men hem niet aardig vindt, Tijn. Want hij heeft vandaag een interview aan het ANP gegeven, de jager. En zegt dat het hem niets kan schelen dat hij in Brussel impopulair is. Nee, zo'n uh, zo man is het ook. Uh, die indruk hij ook heel erg hier in uh... In Europa, in de, in de wandelgangen in Brussel. En ja, ik, ik denk ook wel dat een hele hoop van zijn uh, collega-ministers, uh, een hele hoop Europese uh, regeringsleiders, ook wel weten uh, wat voor een moeilijk spel hij moet spelen. Uh, met een grote partij als PVV aan boord, met een Geert Wilders die uh, door Den Haag loopt met een groot drachmebiljet omdat ze gaan aanbieden aan de Griekse diplomaten. met de boodschap. Uh, verlaat in grote naam zo snel als mogelijk de eurozone. Ik denk dat daar heel veel begrip voor is. En uh, wat uh, de Duitse collega net ook al zei. de collega in Duitsland, sorry. Uh, Duitsland is ook wel blij met, uh, met een jager. die uh, hard meeblast en hard uh, mee streng is. Maar een heleboel maar... andere landen vinden hem een uh, lawaai-papegaai. Ja, ik denk dat er uh, zeker ook. Uh, dat er heel veel irritatie over is. over uh, het optreden van de jager. Maar ik denk dat het. Erg in het nadeel is van de jager. Dat op dit moment ook Nederland. überhaupt. Uh, een vrij uh, slecht imago begint te krijgen. in het hele Europese. Uh, ja. op het Europese toneel. En dat uh, heeft ook te maken met optredens. Maar uh, daarover als, uh, een andere keer. Ja, ja daarover een andere dat keer. Dat is ook okay. een mooi onderwerp. Gaan we doen. Tijdens Sadé, Dankjewel. Oh, we hebben het over mensen day, on the last red judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day, every day, every day, every, day. every There are strange Dit was uh, Tom Jones, die van uh, die Lila en de Green Green Grass of Home vroeger. En zo klinkt hij tegenwoordig dus met Strange Days. Hij was tropenarts in Congo, maar ook huisarts in... Probleemwijken in Amsterdam, schreef daar columns over in dagblad Het Parool. En nu gaat hij voor twee jaar naar Kenia, Steven van de Vijver. Want daar gaat hij promotieonderzoek doen naar hart- en vaatziekten in de sloppenwijken van Nairobi. Maar hij is nog niet weg, dus Steven van de Vijver zit vanavond hier in het studio. Goedenavond. Goedenavond. Uh, waarom naar de sloppenwijken van, uh, van Nairobi? Ja, dat is eigenlijk uh, het nieuwe veld voor een, een tropenarts anno 2011. Want zo bent u begonnen als tropenarts. Ja, ja, en ik had eigenlijk altijd het idee als een soort Albert Schweitzer... Uh, naar een ruraal ziekenhuisje in de middle of nowhere... en dan met name uh, opereren, uh, verloskunde. Maar als je eigenlijk kijkt wat de, de grootste problemen... eigenlijk uh, op dit moment in de ontwikkelingslanden zijn... dan is het met name de enorme groei van, uh, van sloppenwijken. En daar uh, is ook een enorme verandering van, uh, van ziekten die daarbij plaatsvinden. En dat zijn met name die hart- en vaatziekten... En hoe komt dat? Ja, dat is eigenlijk heeft met die urbanisatie te, te maken met die mensen die naar de stad gaan van het, van het, platteland, het platteland komen. Ja, en daardoor een, een hele andere levensstijl uh, gaan aannemen, ze Wat ze vanaf op het platteland. Nou, dat is eerder gewoon uh, knollen, gewassen, groente, fruit. En uh, in die sloppenwijken is eigenlijk de goedkoopste manier om uh, aan je calorieën te komen, is, is suiker en vetten. Dus uh, dat is eigenlijk ook het enige wat er is. Er zijn heel weinig groenten en fruit verkrijgbaar. En wat er is, is, is behoorlijk duur. Dus ja, men heeft dan de voorkeur om een, uh, een brok frituurvet te eten in de ochtend. En dan ben je voor de rest van de dag klaar. Dat speelt zich waarschijnlijk in alle sloppenwijken van de hele wereld uh, af. Want vooral ja. die urbanisatie. Ja. Waarom dan Nairobi? Nou, dat is omdat ik uh, na mijn ervaring in Congo uh, ben ik de huisopleiding gaan doen. En ook een uh, Masters in International Health. En toen uh, heb ik een scriptie geschreven over de uh, opkomst van hart- en vaatziekten in, uh, in Nairobi. En daar ben ik eigenlijk op een instituut gekomen, de African Population Health Research Center. En die hebben een enorme database van uh, ongeveer 60.000 sloppenwijkbewoners. Die ze uh, daar al tien jaar volgen. En uh, ja, toen dacht ik dat er zo'n goud aan informatie is dat ik daar eigenlijk heel graag uh, bij zou willen aansluiten. Het is gewoon makkelijker research te doen in uh, Kenia. Ja, nou, dit is een van de weinige. Er zijn inmiddels al meer dan een miljard mensen die in Sloppenwijken wonen. Maar we weten eigenlijk niet zoveel wat daar precies speelt. Het is heel moeilijk om daar inzicht in te krijgen, om echt goede data te krijgen. En dus, dit is een van de weinige plekken eigenlijk waar, uh, waar ze dat op een hele gestructureerde manier al, al zo lang doen. Dus het is uh, ja, heel aantrekkelijk om daarbij te mogen aansluiten. Er is ook in Nederland wel iets bekend over uh, dat sommige ziekten... juist eerder onder armere groepen voorkomen dan onder de meer welgestelde. Hè? Dat, ja. Nou, ja, het hele verschijnsel van de Big Mac, Mac en de, de chips op de bank en zo. Ja. Maar dat speelt zich dus wereldwijd af, ook in de derde wereld. Ja, nee, absoluut. Ja, je ziet eigenlijk dat, dat, uh, dat die, de armoede niet meer zozeer uh, noord-zuid is... van Europa uh, rijk en goed en uh, gezond en Afrika arm en ongezond. Want je ziet zelfs in, uh, in steden als Glasgow dat daar uh, buurten zijn... waardoor onder andere de hart- en vaatziekten de levensverwachting 54 jaar is... En dat is 28 jaar verschil als je dan 10 minuten verder rijdt en je zit daar in een, in een betere wijk. Dus het is, binnen steden is, is, het, uh, is het probleem, doet zich voor. Uh, en dan heb je dus ook in ontwikkelingslanden... dat er steeds meer rijke mensen komen die gezonder leven. Dus uh, ja, je hebt de levensverwachting in sommige steden... als Mumbai, Shanghai, maar ook in Nairobi... is al hoger dan eigenlijk in de slechtere wijken in, in Europa en Noord-Amerika. Welke rol speelt... Nou, we moeten het nog gaan onderzoeken. Ja. Ik waarschijnlijk helemaal geen antwoord geven. Maar uh, wel, welke rol speelt het als je van het platteland naar de stad verhuist dat ja, je ook gewoon meer stress en verkeer en drukte en zenuwachtigheid krijgt? Ja, nee, zeker. Het is een, een, een leef Patroon met uh, ja, eigenlijk overbevolking en met uh, veel uh, geweld en daardoor mensen uh, ja veel, ook meer psychiatrische problemen, waaronder verslaving. Dus meer verslaving aan alcohol, verslaving aan uh, tabak. En dat zijn ook zeker alle twee grote risicofactoren om, om hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Dus dat, ja, zeker die stress in die sloppenwijken om ja, je hoofd boven water te houden... heeft zeker ook een, uh, een gevolg voor de, de groei van hart- en vaatziekten. Maar in grote lijnen, het is, het is niet van hoe welvarender je bent... hoe meer kans op hart- en vaatziekten, maar vooral ook je plaats in de maatschappij. Ja. Je etenspatroon. Ja. Ja, en het, het is ook, dat met name in die sloppenwijken is ook eigenlijk geen uh, nauwelijks zorg aanwezig. Dus uh, het probleem is dat die mensen eigenlijk jarenlang rondlopen met een torenhoge bloeddruk. En daardoor plotseling ja, op hun 40 een, een herseninfarct krijgen. En uh, gedeeltelijk verlamd zijn of een myocardinfarct zijn en dood neervallen. Omdat het eigenlijk nooit geweten is dat die mensen zo lang een hoge bloeddruk hebben. Of dat ze eigenlijk continu met suikerziekte rondlopen. Dus dat is ook het probleem in die sloppenwijken: dat er eigenlijk. Ja, bijna geen uh, mogelijkheden zijn om inderdaad de screening te doen. U heeft, uh, daar heeft u veel over gepubliceerd in het Parool... Uh, de laatste jaren gewerkt gewoon als huisarts... Ja. in zo'n probleembuurt in Amsterdam... Uh, t, t, t, t, t, doe je daar ook kennis op die je in Nairobi weer kunt gebruiken of is dat toch wel heel anders? Nee, nee dat is zeker overeenkomstig. Het is toch belangrijk dat mensen enerzijds zijn een aantal stappen het eerste eigenlijk dat ze zich bewust moeten zijn van hun gezondheid en dat hun gedrag daar een rol uh, bij speelt en dan vervolgens wil je ze eigenlijk overtuigen om toch die leefstijl proberen te veranderen of eventueel zelfs ook medicatie te gaan gebruiken en dat is soms lastig om mensen te overtuigen om pillen te slikken voor iets waar je nu geen last van hebt maar om iets in de toekomst te gaan voorkomen, dat, dat is ja, wereldwijd... is dat uh, aan een mens moeilijk te verkopen. En hoe zeg je dat dan toch als arts? Nou ja, ik probeer echt de verantwoordelijkheid bij die patiënt zelf te houden. Nee, ja, maar die wil het niet. Die ziet ja. het niet, want het is iets van de toekomst. Ja, nee, kijk, je kan het niet eisen, maar je, je, het scheelt wel als mensen zeker ook in een, ja, in een omgeving die problemen zien. En dat is nu in die sloppenwijken ja. Steeds, uh, steeds sterker aanwezig. En dan probeer je toch daar meer inzicht in te geven. Uh, en ook, soms kan je ook allerlei anderen... dus soms probeer je ook de kerk of scholen erbij te betrekken... om op die manier dus niet alleen vanuit als arts daar een rol te spelen... maar het is denk ik heel belangrijk dat het instituut waarmee ik uh, ga werken... de Amsterdam Institute of Global Health and Development... voor uh, Global Health and Development... die richt zich ook veel meer met ook economen, sociologen, antropologen. Dus het is veel breder dan alleen de arts in zijn witte jas... die zegt je moet een pilletje gebruiken. Ik vind het heel dapper om naar Nairobi te gaan en daar onderzoek te doen. Maar het heeft ook iets megalomaans. Hè? Zou, zou je niet gewoon in slotenvaart moeten beginnen? Nou, in slotenvaart is er al heel veel gaande. En uh, daar is heel veel onderzoek. En het probleem is dat het in die sloppenwijken eigenlijk heel weinig bekend is. En uh, dat is voor mij de reden om naar Nairobi te gaan. Om, uh, omdat daar eigenlijk zoveel behoefte is. En we zo weinig weten hoe we dat eigenlijk moeten oppakken. Uh, en in vaart. in de Bijlmer, zijn bijvoorbeeld al heel veel goede onderzoeken gaande. En ook in vergelijkbare achterstandsbuurten in, in West-Europa, Noord-Amerika. Dus daar krijgen we steeds meer inzicht in. Maar juist die sloppenwijken, die, ja, in Afrika is het dus, er gaan steden verdrievoudigen de komende 40 jaar. Dan weten we eigenlijk toch totaal niet wat we moeten gaan doen. Hoe groot is de kans dat uh, mensen in die sloppenwijken in Nairobi gezonder gaan eten in de toekomst? Nou, het is een soort... Curve, denk ik. Dat, dat, dat zie je ook wel. Uh, dat het in, in het begin is het heel slecht. Dus die mensen komen in de stad en dat verslechtert. Maar ja, ik denk dat je met al kleine verschillen... Dus bijvoorbeeld ze koken in palmolie. Nou, als je dat dan in bepaalde sojaolie kan veranderen... of ze hebben heel veel zout en je kan dat veranderen in bepaalde specerijen. Dat kan een enorm effect hebben. En ze hebben natuurlijk een beperkt budget, dus je kan ook niet... en dat is ook niet het doel van de studie om een soort ideale situatie te creëren. Maar je moet heel erg aansluiten op wat die mensen willen en kunnen. En daar probeer je kleine veranderingen teweeg te brengen... die wel een groot gezondheidsbevorderend effect zouden hebben. Het wordt een promotieonderzoek, heb ik begrepen? Ja, Hoe lang gaat het duren? Wanneer weten we hoe het ervoor staat in de sloppenweken? Drie jaar staat ervoor. Dus ja, dan hoop ik meer te kunnen vertellen hierover. Ik wens u ontzettend veel uh, succes. Wanneer gaat u? Donderdagochtend. Dat is snel. Ja. <laughs> uh, succes in de sloffe wijken van Nairobi in Kenia. Ja, Steven van der Vijver, bedankt voor uw komst. Vier fabriekjesbranners, wel enkel is vrij. Die wolken wint al in niet hemel maar op die wanden moet al rij. Het is vroeg in die dag, op blauwbaarse strand, die wind gaat nog waai. Zon gaat nog brand, maar na die lange nacht En ons groet die dag Goeiemorgen, my son, sky Goeiemorgen, my kind Kom ons straf langs die strand Kom ons rij op die wel. Dan zal ons groeien en die stralen zal verbranden. Hmm, maar het is vroeger niet dag op Blauwbergse straat. de huizen en oud tafelberg. Daar is hengelaars met stok en hoed, wat vroeg verzet. Mijn paas en my kind, ons moet zwart, maar ons vindt ons is liever is hier. Ik is liever my kind, ja, dus koel na die lang. En oost groet die dag. Goeiemorgen, mijn somske. Goeiemorgen, mijn kind. Kom ons straf langs die straat. Kom ons rij op die wind. Die sand sal ons groet. Een van de meest populaire zangeressen uit Zuid-Afrika is Laurika Rauch. En dit heet op Blauwbergse Strand. En Blauwbergstrand is een strand bij Kaapstad in de buurt. Het is 5 voor 12. Oh, wie valt daar nu? In de... Oh nee. Het is toch, toch... niet Hogeland? Een auto? Nee, nee, dit geloof je toch niet? Fletcher Owner wordt hard gevallen. Wat In toestand. die hekken, dit is niet. Dit kan niet waar zijn. Oh, kijk nou toch ja. hier wat hier gebeurt. Die auto moet om die boom Oh, oh, oh, oh, oh. Nog nooit vertoond. Dit is zo hard de hekken inrijden. Ja, Johnny Hoogland huilde na afloop. Was blij dat hij nog leefde. En hij voelde zich de grote verliezer van de dag. Maar misschien geldt ook voor Johnny het gezegde... geluk bij een ongeluk. Marcel Beert Huizen, sportmarketingdeskundige. Goedenavond. Goedenavond. Want er is een uh, soort nieuwe held geboren. Hè? Ja, we hebben echt een, een, een nieuwe held bij Johnny Hoogland... Uh, inderdaad, gelukkig heeft hij het overleefd. Maar de manier waarop hij dit allemaal oppakt... de manier waarop hij zichzelf presenteert... en dat is niet bedacht, maar zo is hij gewoon. Ja, dat, dat, dat is de heroïek van de Tour de France... en de heroïek van, uh, van het wielrennen. En een zeer die, uh, die laat zien dat ze, dat ze doorgaan. Prachtig. Want onverstoorbaar, hè? Ja, ja, dat is geweldig. Als je de foto's ziet nu op het internet... hij heeft 33 hechtig, he, hechtingen, hoe dat er allemaal uitziet. Het is echt... Uh, Enorm. En dat je dan toch uh, door kunt rijden. Ik hoop dat hij over twee dagen weer kan starten. Hij heeft aangekondigd dinsdag weer mee te doen. Ja, maar dat zal moeten blijken. Hij heeft uh, geen hechtingen in de pezen, maar wel in de buurt. Dus uh, ik hoop dat hij dan weer kan rijden, ja, inderdaad. Maar goed, uh, hij is uh, voor altijd beroemd geworden. Uh, het is 60 jaar geleden. Dat Wim van Est uh, bijna 60 jaar geleden in een ravijn reed tijdens de Tour de France. En die is daar ook legendarisch een onsterfelijk door geworden. En dat zal nu ook bij Johnny Hoogeland gaan gebeuren. Ja, want was dat niet die uh, Pontiac-reclame? Ja, mijn hart stond stil, mijn maar mijn Pontiac liep. Welk bedrijf zou u uh, aanraden om Johnny Hoogeland nu al te contracteren? Nou, ik heb, ik heb erover nagedacht, maar ik heb er twee eentjes Hans verplast, want pleisters heeft hij nodig. Maar de andere is uh, zijn bijna de Boel van Beverland. Uh, nou, vandaag hebben we ook gezien dat hij vleugels, uh, dat die vleugels uh, had. Hij vloog even door de lucht en hij zit ook door. Dus uh, Red Bull moet meteen morgen gaan bellen en hem een groot contract gaan aanbieden. Dat lijkt me een hele goede zaak. Ik zat zelf eigenlijk meer te denken aan een uh, prikkeldraadfabrikant. Ja, iets van chorus. maar ja, die... die uh... Die hebben niet zoveel met consumenten, dus die, hebben niet, uh, die uh, besteden niet grote budgetten. Maar ik weet zeker dat er een adverteren komt die iets met hem wil gaan doen. Want hij, hij is gewoon uh, ja, de sportheld van het jaar geworden, vandaag al. Dat verhaal van Pontiac is natuurlijk al een tijd geleden. Wat zou je ermee kunnen verdienen nu, als je dit goed in de markt zet? Oh, heel veel geld. Uh, sowieso, uh, ook na zijn carrière, gaat hij hier altijd plezier van houden. Want hij blijft die man die in een, in een prikkeldaat reed. En, uh, of hij nou wel de Tour de France of niet de Tour de France gaat winnen... dit zal voor altijd aan hem verbonden zijn. Dat betekent dat hij zijn hele, lang, hele leven lang uitnodigingen krijgt... om op allerlei plekken op te duiken. En als hij dat leuk vindt om te doen... Uh, kan hij er ook nog iets geld voor vragen. Dus kan hij echt een boven, bovenmodaal uh, salaris mee verdienen... de rest van zijn leven. we het voor hem hopen. Is ja. Er is toch nog iets goeds uit de valpartij voortgekomen. Zeker. Gelukkig bij de ongeluk. De negende etappe van de... Toer de Frans vandaag. Bedankt, Marcel Beerthuizen. Dag. Dag. Dit was met het oog op morgen op een zondagavond. Morgen is er weer een oog. Dan presenteert Kees Grimberg het programma. Straks na 12 op Radio 1 omroep Pound met echte Janne. Misschien gaat het ook wel over uh, Jan Kees de Jager vanavond. Dit is Radio 1.